De redding. Woezel. Hoe Pip als ze terug zijn bij de rivier. Wat is er gebeurd? Oh jongens, zegt Woezel. Er lag een boomstam in het water, maar die is weggespoeld. Nu kunnen we het niet meer terug. En het water is te wild om te zwemmen. Pupoes kijkt naar het water. Kun je niet gewoon overheen springen? Nee, zucht Woezel. Het is veel te ver. Misschien ligt er een andere boomstam. Pip kijkt zoekend om zich heen. Ik kan niet zoveel zien hier in het donker. Jij toch wel, buurpoes? Vraagt Woezel hoopvol. Ja, ja, zegt de buurpoes. Ik ben al aan het zoeken. Eh, uh, jongens, zegt Molletje. Ik graaf wel een gang onder het water door. En hij begint fanatiek te graven. De vriendjes zijn zo druk met een boomstam zoeken... dat ze niet horen wat Molletje zegt... Mm, ik, ik, ik zie niet veel, zegt Pupoes. Niets wat op een boomstam lijkt of wat we als bruggetje kunnen gebruiken. Maar mm, wel de speelgoedkist. Pip veert overeind. De speelgoedkist? Maar die blijft drijven, roept ze opgetogen. Waar ligt die Pupoes? Woezel en Charlie kunnen hem als vlot gebruiken. Ik, ik, ik zie niks hoor, Pupoes, zegt Woezel. Buurpoes wijst. Bij die struik, links van je. Woesel loopt de verkeerde kant op. Nee, je andere links, Woesel. Bij Vlindertje. Frit. Vlindertje fladdert voor Woesel uit en leidt hem naar de speelgoedkist. Gevonden. De kist ligt half in het water. O, hij is zwaarder dan Woesel dacht. Maar na een paar keer hard trekken lukt het hem de kist op de kant te krijgen. Oh nee, zegt Woezel teleurgesteld als hij de speelgoedkist bekijkt. Hij is helemaal kapot. Daar kun je niet mee varen. Hij zucht. Het lijkt meer een slee. Buurpoes en Pip zuchten ook. Hun plan is mislukt. Of toch niet. Een slee, roept Pip. Woezel, dat is het. Met een slee kun je een grote sprong maken. Hé? Woezel snapt er niks van. Wat heeft hij daar nou aan? Weet je nog, toen in de sneeuw, met het sleeën en die grote sprong... herinnerde Pip hem. Doe alsof die steentjes sneeuw zijn. En met de slee springen jullie over het water. Woezel denkt even na. Oh ja, groept hij. Goed idee, Pip. Hij begint meteen de slee de rots op te duwen. Pip ziet Charlie, die vanuit de struiken staat, toe te kijken... Uh, jij moet een hoge springplek maken, Charlie, roept ze. Een springbergje. Oh uh, oké, okay, roept Charlie enthousiast. Met zijn tong uit zijn bek begint Charlie te graven... en al snel ontstaat er een bergje. Woezo heeft ondertussen de slee omhoog gesleept naar de rots. Doe het zo goed als je kunt, Charlie, zegt hij. We hebben maar één kans. Charlie knikt en graaft nog harder. Pip en ik zijn een keer heel ver gesprongen met de slee, roept Woezel naar beneden. Dat ging maar net goed. En hier is het nog veel gevaarlijker. Hij slikt. Al snel wordt de springberg van Charlie hoger en hoger. Puurpoes Maud tevreden. Nu moeten jullie nog steentjes op de rots leggen. Dan gaat de slee harder, roept Pip. Het gaat ons echt lukken, Woezel. Charlie kijkt Woezel vol vertrouwen aan. Ja, het moet, zegt Woezel. Als we het niet halen, vallen we in dat wilde water. Opeens kijkt hij verschikt op. Kun je eigenlijk wel zwemmen, Charlie? Ja, tuurlijk, zegt Charlie. In het ondiepe kan ik al een rondje zwemmen en bijna zonder te staan. Hij kijkt Woezel trots aan. Woezel schikt. Kijkt angstig naar het donkere water en dan weer naar zijn vriendje. Maar die lijkt zich geen zorgen te maken. Uh, we moeten gewoon super hard gaan en dan vliegen we er zo overheen, zegt Charlie opgewekt. Ja, ja, precies, Z zo moeten we het doen, stamelt Woesel. Hij had het tot nu toe eigenlijk niet in de gaten, maar nu beseft Woesel dat Charlie toch echt een stuk jonger is. Hij moet ervoor zorgen dat zijn neefje veilig aan de overkant komt. Dat is het allerbelangrijkst. Woezel kijkt Charlie streng aan. En je moet je heel goed vasthouden, begreep ik? Charlie knikt braaf. De rots ligt nu vol met steentjes. Ah, volgens mij is het wel goed zo, zegt Woezel. Kom, Charlie, we gaan naar huis. Samen klauteren ze de rots op. Dat is nog niet zo gemakkelijk met al die steentjes. Oef, Charlie glijdt bijna uit... maar Woezel pakt hem stevig vast bij zijn oor... Ik heb je, zegt hij geruststellend. Kom aan. Charlie kijkt met grote ogen naar beneden. Wat zijn ze hoog? Woezel zet de slee klaar en volgt Charlie's blik. Het is nog steiler dan toen in de sneeuw met Pip. Ehm, um, Zegt Charlie aarzelend. Dit, dit, dit, dit ziet er toch best een beetje gevaarlijk uit. Zijn stem trilt. Ja, dat klopt, Charlie, zegt Woezel aarzelend. Het is best gevaarlijk. Hij kijkt zijn vriendje aan. Ik denk dat we het kunnen samen. Maar als jij het niet wilt, verzinnen we iets anders. Rillend en trillend kijkt Charlie nog eens naar beneden. En dan weer naar Woezel. Even is het stil. Beneden zuist het wilde water. Met jou samen durf ik het wel. Stamelt hij angstig. Voorzichtig gaat Charlie rechtop zitten. Zijn neus raakt bijna die van Woezel en hij kijkt hem met grote ogen aan. Want we zijn vrienden, toch? Echte vrienden. Daarom gaat het lukken. Woezel lacht opgelucht en likt Charlie over zijn wang. Natuurlijk gaat het ons lukken, maar je moet je wel goed vasthouden. Dan zet hij een strenge blik op. En wat er ook gebeurt, niet loslaten. Jullie kunnen het, jongens, klinkt het van ver. Het is Pip. En denk eraan, ga zo hard als je kunt. Ze ziet er klein uit vanaf deze hoogte. Woesel roept dapper. Ja, Pip. Hij kijkt achterom naar Charlie. Ben je klaar? Ja, roept Charlie vastberaden. We doen het samen, zegt Woesel. Charlie knikt. Samen. Oké, okay. bij drie gaan jullie, roept Pip. Eén, twee. Drie! Charlie springt op de slee. Woezel neemt een aanloop en springt erbij. Daar gaan we! roept Woezel. Ze zoeven van de rots af. Holden de bolder over de steentjes. Wow! Woezel en Charlie stuiteren op en neer in de slee. Hun oren wapperen. Ze gaan harder en harder. Als de schans verschijnt aan de voet van de rots... zien ze pas echt hoe grote sprong is die ze gaan maken... Ze houden hun adem in en knijpen hun ogen dicht als ze over de rand vliegen. Wow! Charlie en Boezel vliegen van de schans recht op de rivier af. Hun vriendjes kijken met grote ogen toe vanaf de overkant. Zouden ze het halen? De slee vliegt door de lucht en zuist over het woeste water. Pip en buurpoes durven bijna niet te kijken. Even lijkt het alsof het gaat lukken. Maar opeens is daar een grote, uitstekende rots midden in de rivier. De slee zakt te snel naar beneden en botst met luid gekraak op de rots. Oh nee, roept Pip. Met een plons belandt de slee in het water en breekt in stukken. Woesel en Charlie worden het diepe, wildstromende water ingeslingerd. Mwringa, roept Charlie bank. Proostunt gaat hij kopje onder. Woezel probeert hem te helpen, maar de stroming is te sterk. Hij wordt met kapotte slee en al meegevoerd. Charlie, roept hij geschokken, terwijl hij zich stevig vasthoudt aan wat nog over is van de slee. Help, roept Charlie als hij weer boven komt. Ik, ik, ik, ik, ik kan hier niet staan. Hij gaat bijna nog een keer kopje onder, maar dan is Bupoes opeens vlakbij. Hoofd in het water, pakt ze hem bij een van zijn lange oren en trekt hem de kant op. Kijk, heb je Charlie? Als Charlie veilig op het droge staat, kijkt hij in paniek achterom. Maar, maar, maar, maar Woezel is nog in het, in het water. Help, roept Woezel. De stroming sleurt hem steeds verder bij zijn vriendjes vandaan. Pip rent ondertussen vanaf de kant met Woezel mee en kijkt om zich heen. Ze moet iets vinden om Woezel uit het water te krijgen. Daar! Verderop hangt een oude boomstam schuin over het water. Kom snel! roept ze naar buurpoes Charlie en Vlindertje. En ze springt op de boomstam. Buurpoes en Vlindertje klimmen erbij. Door hun gewicht zakt de boomstam steeds dichter naar het water... maar nog niet ver genoeg... Snel, zegt Pip terwijl Woesel steeds dichterbij komt. Springen, we moeten zakken. Charlie staat vanaf een afstandje bibberend toe te kijken. Hij durft niet meer bij het water te komen. De vriendjes springen zo hard als ze kunnen, maar ze zijn niet zwaar genoeg. En Woesel is al bijna bij de boomstam. Pip kijkt achterom naar Charlie. Kom Charlie, zonder jou lukt het niet. We hebben maar één kans. Charlie kijkt bang naar het water en schudt zijn hoofd. Maar het, het, het is veel te diep. Ik kan daar niet staan. Je moet komen, zegt Pipboes. Nu. Woezel komt steeds dichterbij in het snel stromende water. Pip, help, roept hij. Luister, Charlie, zegt Pipboes. Samen zijn we sterk, weet je nog? Ze kijkt hem aan. Daar zijn we vrienden voor. Kom, we doen het samen. Charlie staat te trillen op zijn pootjes en kijkt buboes en Pip aan. Oké, okay. stamelt hij angstig. K samen dan. Bibberend stapt hij voorzichtig op de boomstam. Even lijkt er niks te gebeuren. Pip houdt haar adem in. Het moet lukken. Als Charlie nog wat passen op de boomstam zet, klinkt een luid gekraak. Met een klap zakt de stam een stuk naar beneden. Wow! schrikken alle vriendjes. De boomstam kraakt en knarst, maar hangt nu laag genoeg. Snel klauwt het Pip naar het laagste deel en steekt haar staart naar beneden. Daar komt Woezel al aan in het kolkende water. Pak mijn staart, Woezel! roept Pip en ze steekt haar staart zo ver mogelijk uit. Ze mag niet zelf ook in het water vallen. Dat is het helemaal klaar. Ja, Pip. Woezels pootjes grijpen naar Pips taart en... Missen. Oh, nee. Geschrokken kijken Pip, buurpoes en vlindertje om. Ze zien de kapotte slee met de stroming meedrijven. Hij botst tegen een rots en breekt in stukken. En Woezel zien ze nergens meer. Oh, nee, Woezel, roept Pip. Haar stem wekaats via de rivier de donkere nacht in. De vriendjes kijken elkaar ongelooflijk aan. Opeens klinkt er proestend... Pip, <tiep> van onder de boomstam. Pip kijkt verbaasd omlaag. Daar hangt Woezel in het water. Hij heeft een dunne tak in zijn bek die aan de boomstam vastzit. Hij doet zijn best om boven water te blijven. ik kan niet omhoog klimmen, Pip. Hoest hij. De stroming is te sterk. Voezel! Pip is opgelucht en bezorgd tegelijk. Hij is vlakbij, maar hoe krijgen ze hem op de boomstam? Pip kijkt zoekend om zich heen. Het water raast onder haar door. Ze moeten snel zijn. Voezel kan dit nooit lang volhouden. Vangen, Pip! Het is Charlie. Hij staat alweer op de kant en heeft een stok gepakt. Ja, goed idee, roept Pip blij. Charlie swiept de stok door de lucht. Pip springt op en vangt hem. Goed zo, Charlie, roept ze. Vlug buigt ze zich voorover, zo dicht bij Woezel als ze maar kan... en steekt de stok naar voren. Pak vast, Woezel! Woezel rekt zich uit en bijt in de stok. Pip houdt het andere uiteinde stevig vast. Trekken, jongens, roept ze naar haar vriendjes... Puurpoes, Charlie en Vlindertje pakken Pip vast en trekken zo hard ze kunnen. Wat is het zwaar, zo tegen de stroming in. Kom op, jongens, roept Pip bemoedigend. Nog harder! Pfff, puft puurpoes. Maar ze geeft niet op. En Charlie en Vlindertje ook niet. Ze trekken en trekken en trekken tot Woezel uit het water omhoog schiet. De boomstam op. Jaha! Al roept iedereen blij. Poeh, zucht Woezel als hij heigend op de boomstam staat. Vlug klauteren ze allemaal de oever op... en laten zich veilig op de kant vallen. Woezel en Pip liggen naast elkaar uit te heigen. Het is gelukt, zegt Pip opgelucht. Dat was het allerengste wat ik ooit heb gedaan, zegt Woezel. Even zijn de vriendjes stil en kijken ze elkaar opgelucht aan. Bedankt dat je bent teruggekomen, Pip, zegt Woezel. En dan zacht. Zonder jou? Sst, Woezel, onderbreekt Pip hem. Er is geen zonder mij. Wij zijn beste vrienden. Voor altijd. Ja, zo is het, lacht Woezel opgelucht. Voor altijd en altijd. Charlie springt erbij. En, en ik ook, vraagt hij. En jij ook, zeggen Woezel en Pip in koor. En wij zeggen Buurpoes en Vlindertje. Wij allemaal, lachen Woezel en Pip. Wij zijn beste vrienden. Ja! Charlie springt op en neer. Zo blij is hij. Zijn lange oren doen vrolijk mee. Ja! vallen Buurpoes, Vlindertje, Woezel en Pip hem bij. Wat fijn dat iedereen weer veilig aan de overkant is. Nou ja, uh, iedereen. Hallo! Uh, Ogen opeens. Aan de overkant komt Molletje uit de grond gekropen. De tunnel is klaar. Uh, We zijn jullie. De vriendjes kijken elkaar verbaasd aan. Ze waren Molletje helemaal vergeten. We zijn hier, Molletje, roepen ze en barsten in lachen uit. Kom maar gauw terug, zegt Pip. We gaan naar huis. Hé, hey, uh, uh, wacht op mij. Molletje kijkt angstig rond. Ik zit hier alleen met die sloten vast. Ik kom maar aan. Hij duikt vlug zijn hoopje weer in. Dan is het stil. De sloddenvos. Door het avontuur van Woezel en Charlie... hebben ze even niet meer aan hem gedacht. Opeens lijkt het nog donkerder in het bos. Pip kijkt grillend om zich heen. Sjoe, klinkt het in de verte. Wat was dat? Zou, zou dat de sloddenvos zijn? fluistert buurpoes. Geen idee, zegt Pip bezorgd. Maar laten we snel naar huis gaan. Zo snel als ze kunnen... rennen de vriendjes door het bos terug naar huis. Gelukkig. Daar is tante Perebomo. Ze is diep in slaap. Shh, fluistert Pip. Tante mag ons niet horen. De vriendjes knikken en trippelen... heel zachtjes op hun pootjes voorbij. Als ze bijna bij de logeertent zijn... blijft Woezel aarzelend staan. Eh, uh, jongens, fluistert hij... Zullen we vannacht met z'n allen in, in ons hok gaan slapen? Dicht bij tante? Goed idee, woezo, zegt Pip. En de vriendjes kruipen dicht tegen elkaar aan.